Case groot met het NOS-journaal. De zijn tussen 2011 en 2014 met 6 miljard euro gestegen. Dat blijkt uit een analyse door zorgkiezer.nl van cijfers van de Nederlandse Bank en jaarverslagen van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben ruim 8 miljard euro meer in kas dan ze als reserve moeten aanhouden. De overheid heeft aangedrongen op het maken en publiceren van foto's van Volkert van der Graaf. Dat zegt Stijn Franke, de voormalige advocaat van Van der Graaf, in de Volkskrant. Het OM en minister van de Steur zeiden gisteren dat het OM pas een dag voor publicatie op de hoogte is gebracht. Volgens Franke heeft de minister de Kamer onjuist geïnformeerd. Eén op de drie Nederlanders is relatief zeer welvarend en naar eigen zeggen gezond en tevreden met het leven. Een kwart is dat niet, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral hoge opgeleide scoren hoog op welvaart en welzijn. Stellen van in de twintig zonder kinderen staan er het beste voor. Achterblijvers zijn vooral alleenstaande ouders met jonge kinderen, laag opgeleide en mensen met een uitkering. Burgemeester Anne van Omme is opgestapt. Waarom precies is niet bekend. De provincie Overijssel heeft het alleen over een persoonlijke financiële kwestie. Aane werd een paar jaar geleden als wethouder in Deventer verdacht van diefstal van een paar verfkwasten. Die zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De burgemeester spreekt de nieuwe beschuldigingen tegen, maar hij is nu toch opgestapt. De ANWB gaat fietsen verzamelen voor kinderen die onder de armoedegrens leven. Zo'n 60.000 kinderen in Nederland hebben geen fiets omdat hun ouders dat niet kunnen betalen... De ANWB opent daarom regionale inzamelpunten waar mensen gebruikte kinderfietsen naartoe kunnen brengen. Daar worden de fietsen opgeknapt. Het weer, vooral in de kustprovincies enkele buien, later ook landinwaarts buien met af en toe zon. Het wordt een graad of 16. Vanaf morgen minder wisselvallig en meer zon. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet drukker dan normaal woensdag. De meeste dagelijkse files staan op de wegen richting Amsterdam en bij Rotterdam. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen ido Ambacht en Sliedrecht-West, 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt niet voor de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is op de Van Brienenoordbrug nog een rijstrook dicht. Dat leidt vooral tot een lange file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Knoop Gouwe en Knooppen Terbrechtseplein 12 kilometer. En vanaf Hoek van Holland staat het ook vast op de A20 voor Knooppen Op de N219 Zevenhuizen, Capella aan de IJssel... voor de aansluiting met Capella aan de IJssel 3 kilometer. En op de N229 Wijk bij Duurstede richting Bunnik voor de aansluiting met de A12 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ik ben niet ik sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena en ik het Because you're the for the children.